Orkaan Sandy dreigt de laatste bijeenkomsten in de Amerikaanse verkiezingscampagne te verstoren. De Republikeinse presidentskandidaat Romney heeft een verkiezingsbijeenkomst in, de, in Virginia Beach afgeblazen. In de Caribe heeft Sandy zeker 40 mensenlevens geëist. Het Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt dat Sandy zich kan samenvoegen met een andere storm, waardoor er een orkaan van historische proporties kan ontstaan.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 Het weer, aan de kust felle buien, mogelijk met hagel en onweer, land in Maartse opklaringen, minima van min 1 in het oosten en plus 4 aan zee. Overdag gaan de noordwestkust enkele buien, elders overwegend droog met geregeld zon, het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Kijk eens, een kopje koffie. Oh lekker, wat goed van je. Ja, dat is zeker goed. Voor fairtrade koffieboeren in ontwikkelingslanden.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 Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord... ...waaraan ik de werktitel Roken of Niet Roken, That's the Question meegaf. Waarop José en Tom IJscoot via onze Facebookpagina onmiddellijk lieten weten... ...geen vraag hoor Nora, niet roken uitroepteken. Ik geloof dat ik dat onderschrijf. In het programma It's Er Da uit 2009 ging men vol nostalgie terug naar de tijd dat roken nog gezellig was... En mentelsigaretten je een frisse adem gaven. Dr. Anders P. verklaarde zijn liefde aan de tabak. En ook verdiepte men zich in de teelt van deze fraaie plant in Nederland. Een citaat van oud-teler Letters van de Gift Vlak na de oorlog was er niks te krijgen. En mensen verkochten hun ziel en zaligheid voor een plukje tabak. Tabak, dat was nog kostbaarder dan goud. Mijn nieuwsgierigheid was in ieder geval gewekt. Sir Walter Rally. Moest de first in Engeland toe smoke tobacco. Heb je nooit gehoord? is dat zo. Meer dan ooit is Nederland dan aangewezen op zijn eigen sigarettenfabrikage. Miljoenen sigaretten gaan dagelijks in hoog op. Maar voor het is, moet er heel wat gebeuren. Ik ben van de Grift uit Amersfoort. Ik woon op Zandvoort 33, boerderij Zandvoort. Ik denk dat een hoop mensen in Nederland niet weten dat er in Nederland tabak werd verbouwd, dat het groeit. Ja. Je ziet altijd sigaretten, zie je ziet Turkisch tabakko, ja. Virginia tabakko, maar het ja. groeit dus ook echt in Nederland. Ja, maar de oudere mensen wel, want die waren na de oorlog, toen was er geen tabak te krijgen. En toen gaven ze er eigenlijk ziel en zaligheid gaven ze weg voor tabak. Gast er wel een sigaretje er ook komt, pruimen. Vroeger werd er veel gepruimd, hè. En pruimen, dat gaat over die bovenste bladeren. En die bladeren die eronder zitten, weer ook vier, dat was aardgoed. Dat werd gebruikt voor de sigaren, om het binnengoed. En vroeger had je ook nog, die waren al zilver geworden, dat was het kleine geel. En dat was helemaal, dan kreeg je een mooie kleur van de check, hè? Mooie, lichtbruine, goudgele kleurje ja, had je erin, ja. JG ja. Zilverscheck van de bekende tabaksfabriek J. Bruno te Groningen. Juist. We hebben heel veel getild, ja altijd, altijd meegeholpen. Maar ik was thuis, eigenlijk deed ik het meest het andere werk. Maar als er nu vrij was, was het hele avond. In de schuur, snijden. Want wij monniken met koeien, we waren een melkhandel. En koeien, en we, we verbouwden tabak, we verbouwden bieten, we verbouwden aardappels, we winten provisie voor de klanten. Wij, waren al, wij zaten altijd in de bouw, korenbouw altijd aan te werken. Dus tabak, tabak was eigenlijk maar een deeltje van... De... Een deel, ja. En, en, en, en een bepaalde tijd. Dus het, je je, je poot ze half mei, zeg maar zeggen. En half september, dan is de bouw over. Aan al, alleen al, al dus het bossen nog. een bosje binnen. En zo werkt het. De blaadjes moeten nu in één richting komen te leggen voor ze de snijmachine ingaan. Deze zorgt voor een gelijkmatige snede van het tabak. Wat ben je ik gaan van naar binnen. Dus toen uh, dacht ik, ja, dat is uh, alleen maar voor de oorlog. Ja. Ik weet niet hoe dat ook gehouden. Allemaal veel te droog. Vroeger hadden wij schuren. Dan keek je door de pannen de sterren. Maar nu is alles dicht, dus het trekt niet meer aan. Maar dit is wel mooi tabak, hè? Dit is echt mooi tabak. Was dat goede handel, tabak? Ja, we hebben er. Uh, wel, ja, het was allemaal werk. Hè. Het, is, het, het kostte niks van te veld brengen. We hadden zelf mes van de koeien. Ik ploegde het zelf met de paarden. En dus het is allemaal alleen arbeid. Geen verdere kosten. Die schuren stonden al, ja, al, ik weet niet hoe lang. En nou, die gaat in het dak? Ja, die gaat. Ja, dat is, het is... Uh, het, je had geen kosten vooraf. Tegenwoordig moet ik, ik weet niet hoeveel investeringen doen. En dan gaan ze pas beuren. Maar vroeger was het allemaal... Maar, en dan was de belastingdruk niet zo hoog. Een wonder van techniek is de sigarettenmachine. Die geheel automatisch met een capaciteit van 1200 stuks per minuut, de sigaretten afleverd. Aan wie leverde u die tabak? Oh, dat was aan een opkoper. Maar hebben ze ook wel eens rechtstreeks verkocht aan de en Veenendaal. Voor de sigaretten En aan Dobbelman. Dat is toch wasmiddel? Nee, Dobbelman. Dat, nee, Dobbelman was voor de, de pruimtebak. Vroeger. Ja, de boeren namelijk. Pruimpie. Dat heb je ook niet meer, hè? Nee.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 waar ze gedurende enkele weken op een constante temperatuur warm gehouden. Ik heb nooit gepruimd, maar wel gerookt. En in de oorlog, ja, kijk, in de oorlog, ik ben van... Uh, in de oorlog was ik 15, 16, 17 die tijd, dus ik rookte toen nog niet. Maar wij verbouwden wel te bakken en de kerven, Weet je wel, een cheque van maken en zo, allemaal. Ze vochten erom, om te bakken. Het goud, het was nog, ze was nog nog duurder dan goud. Tabak, ja. Gold Dollar. Hey, is er, de filter sigaret met de derde smaak. Met filter. Ik had hier ook dat sigaren met bandjes verwacht en, en, en een hele oude sigarettenmerk. Die nostalgie, dat leeft toch ook wel bij mensen. Dat. Ik weet niet waar die staat die mooie doos. Er, ik was er gewoon verliefd op man. Die hele grote platenkist. Ooit gekregen van een familie Hins. Die was domeneer in Leersum en, en, en Elst. En de familie die had hem en die heeft hem gestroom aan de bak gezien. Maar hij mag er niet meer in. Hij heeft steeds gezegd: maar mag niet. Maar wie mag dat niet dan? Van de provincie, of van de, of de gemeente die, die gesubsidieerd heeft. En die zeggen: we subsidiëren wel dat op baksubsidie, ja. maar er ja. mag geen sigaret, geen sigaret te zien zijn? Nee, tabaksteelt. Want we hadden vroeger van alles hadden we te zien: van pijpen en noem maar op. Het is maar... Wat flauw. Ja, ik, ik kan het ook niet begrijpen. Ik kan het ook niet begrijpen. Maar ja.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 En, en met tevens kwam de gemeente, want dat is allemaal volgebouwd met huizen. Dus toen de dus schimmel kwam, toen was het afgelopen. En toen kwam meteen de gemeente die had al de grond opgekocht. Ja, opgekocht. Gedwongen, opge gedwongen ja. Zo is gegaan, ja. En toen zijn we alle grond kwijtgeraakt. En dit alles moest voorafgaan aan het opsteken van deze ene simpele sigaret. En dat hoorden we in het programma Da. het verhaal van oud-tabaksteler Letters van de Grift. En dat was in de uitzending van september 2011. Dr. Anders P. legt uit wat de Kretek-sigaret is... en voor hem betekent. Het was een heel nederig product. Het uh, werd uh, voor een krat verkocht in lorgenpakjes. En... Uh, uh,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 geeft niet waar naartoe... Uh, door de kampong. Hè? En, uh, uh, het was nacht. Hè? Want de nacht valt daar vervroeg. En uh, je had die lichtjes... die olielampjes. En je hoorde... Uh, nachtgeluiden. En je hoorde ook... de inheemse radio. Met kronchong muziek. En... je rook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 te koop waren. Ze waren wat geëvalueerd. Geëvalueerd. Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Geëvolueerd. Pardon. Uh, uh, het waren nu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 Ja, die geur van kruidnagel roept dus veel op bij dokter Anders P. En dat hij rookt, dat lijkt je toch ook wel een beetje te kunnen horen, moet ik zeggen. Maar Heinz Herman Polzer lijkt er zelf niet zoveel last van te hebben. Want deze zomer, op 24 augustus, vierde hij zijn 93e verjaardag. In een speciale Villa Vepiro van 12 september 1979, ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van publicist en vrijdenker Anton Constance, vertelde deze over hoe hij verslaafd raakte aan roken tijdens zijn verblijf in het gijzelaarskamp Sint Michielsgestel tijdens de oorlog. Die inspiratie. Nou kijk, de oorlog heeft uh, voor mij in vele opzichten een breuk betekend hoor. Ja. Uh, uh, dat was dus al, uh, nou ja, daar heb ik straks over gehad. Een uh, andere positie die je innam. Maar ik heb uh, tot midden in de oorlog niet gerookt en ik heb nooit uh, alcohol gedronken. Maar in de oorlog gebeurt iets. Wij krijgen namelijk pakketten van het Rooie Kruis. En daar zitten sigaretten. En aanvankelijk ruil ik die dan voor stukjes chocola. Maar nadat ik drie jaar gevangen had gezeten... toen kon ik er op een of andere manier niet meer zo goed tegen. En toen ben ik gaan roken. Uh, uh, nou ja, het was niet veel hoor, dat was één pakketje per maand of zoiets dat je kreeg. Maar toen waren wij in Sint-Miegelsgestel en toen hebben uh, zeer goedwillende lieve geesten van boeren die zelf tabak produceerden, die hebben ons inlandse tabak gestuurd. En nou, dat vonden we toch ook dan wel mooi en het gevolg is geweest dat ik na de oorlog inderdaad uh, lange tijd een vurige roker ben geweest tot... Dat moet ik bij tot september 1972, die datum ik precies onthouden. Ik had al ettelijke keer geprobeerd om van het roken af te komen. Hè. Maar dat gelukte niet. En ineens. Ik geloof ongeveer op mijn verjaardag in 1972 ben ik eraf. En nou sinds die tijd rook ik ook consequent niet meer. Maar die drank, nou, en wat dat, dat oh. die drang betreft. Ja, ja. Ja, ja, ik ja, ik ben in de journalistiek gekomen. En toen moest ik recepties bijwonen. En ik maakte gemeenschappelijke reizen met journalisten mee en dergelijke. En de diplomaten en de journalisten hebben me in dat opzicht bedorven hoor. Ja. Dus toen ben ik uh, to ook wat gaan drinken. Ja. Ja, ja, Anton Constance. Op zijn tachtigste, en hij klinkt als zeventig, het ging over zijn rookverslaving. In de winter van 1981 bond het informatieve programma Villa VPRO de strijd aan tegen het roken. Vooral in openbare ruimtes. Luisteraars werden opgeroepen om zich met hun transistorradio naar rokerige locaties te begeven. Op een van tevoren bekendgemaakt tijdstip zou een anti-rookspot worden afgespeeld. En de VPRO hield daar dan weer de microfoon bij. Villa VPRO dus, van 25 februari 1981. En omroeper Cor Gales las daarin een tekst over roken. Back off, ben ik, luisteraars. Back af. Na wekenlang stampvolle zalen... wekenlang ademloos luisterende menigtes aan mijn voeten... the smell of success, boys, the smell of success. Van de stadsgeheurzaal in Kampen tot een bomvol karete Amsterdam. En waar kwamen ze voor? Voor wie trotseerden ze urenlang wachten in de rij? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, voor mij... Voor mij korgaal is de vlees geworden vuist van de niet-roker. Duizenden, wat zeg ik, tienduizenden guldens... heeft mijn vader gestoken in de ontwikkeling van dit brein. Duizenden gulden nog moeite heeft hij gespaard... om mij middels Eloi, entei en Nijenrode op te steunen in de file der geslaagden en gearriveerden. En hoe luisteraars, hoe bevreemd zou mijn vader thans opkijken... als hij moest ontdekken... Dat zijn zoon eerst algemeen bekend mocht geraken als anti-rookspreker, als conspirateur tegen alles wat stoomt en walmt, als size gangmaker versus rook en vuur. Vier weken lang, vier weken lang was ik de gast bij zowel Veronica als Cairo, BRT en BBC. Draaiden Amerikaanse tv-stations urenlang filmrollen van mijn live optreden in stamvolle theaters, zag heel de wereld hoe een uitzinnigde menigte. Rafijn met mij meeschreeuwde, joelde, kreiste, Uit, uit, uit, uit. Ah, sinds de bevrijding zagen wij niet meer zulke massaal vertoon van eenheid en wee. Wee de arme suppost die in een of andere achteruitgang van het theater met een sigaretje gesnapt werd. Wee degene die de ruimte tussen zijn als een V-teken opgeven vingertrachten te vullen met welke vorm van Tanax genot dan ook. Ik, ik ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik kan, ik kan, ik kan echt niet meer. Zucht en snuggen. Vier weken lang omringd door fanaten. Vier weken lang brandde het pakje kemmel mij een gat in de kontzak. Het gevoel dat ik als jongen kende... als ik daar een bloot plaatje van een wulpsgekleurde kauwgumster droeg. Vier weken lang skandeerde ze het met me mee. Uit, Cor, uit, uit, uit. Ik kan niet meer. Ik hoef me toch niet voor alles te lenen. Ik had toch ook beroemd kunnen worden met iets zeelanders. Iets, uh, iets van reclame of, uh, of wetenschap. Wat heeft het lot voor me voor? Wat heeft het lot eigenlijk met me voor? Om me voorganger te maken van een troep van 10 miljoen niet te stuiten... fanatiek en niet roken zo. God, oh god, oh god. Waarom ik? Waarom ik? Yeah. Ze hebben geen idee hier bij dit zootje warhoofden met HBSA. Geen idee op welke lage gevoelens bij de mensen... ...tans hun programma's meer te moeten laten drijven. En ik verdom het hoor, ik verdom het langer... ...die verderfelijke woordenstroom ook nog maar één keer uit mijn mond te laten vloeien. Dit is de stem van niet-rokend Nederland. Blablabla. Bla, bla, bla. Help de pak zwaar de wereld uit te beginnen bij Nederland. Ik doe het niet meer. Ik, ik doe het niet meer en ik waarschuw iedereen, ik waarschuw jullie. Dat loopt nog fout af. Dat heeft God niet zo bedoeld. <tiedacht> en ze gaan door en ze zijn bezig niet te geloven hoor. Diep geheim de actie tegen de kettingroker. Tegen mij dus. Onder het motto break de ketting, break the chain. Tienduizend niet-rokers doen er mee. Hand in hand vormen ze een lange ketting, van heel veel zo naar Den Haag. Onverbreekbaar, het wordt door sloten. ...weilanden, woningen, Gazons, rijkswegen, tankstations... ...en voor ze haar rijpunt op binnenhof bereikt... ...moet elke takwerk zwinkel onderweg in de ketting zijn opgenomen. Een lange menselijke keten van 76 kilometer niet roken. Ze zijn gek! Ze zijn gek! Kor, doe het nog een keer! Doe het nog een keer! Oh God nog doe het, doe nou eindelijk uit! Uit! Is het nou alsjeblieft! Uit! Uit! Uit! Uit! Uit! uit. Uit uit uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit, uit, een heel mooi betoog ruim dertig jaar geleden van de zeer gewaardeerde Cor Gales. In het volgende fragment uit mei 1998 een gesprek over de geschiedenis van de tabaksreclame en de tabakslobby. Met historicus Wilbert Scheurs en directeur Boudewijn de Blij van Stichting Volksgezondheid en Roken. Dat was toen na aanleiding van het besluit van het Europees Parlement om directe en indirecte reclame voor tabak te verbieden. Het woord is aan Paul van der Gaag. Boudewijn de Blij... Uh... U was afgelopen woensdag in Straatsburg bij. Tevreden na deze overwinning? Het is een hele belangrijke overwinning. Uh, het is duidelijk dat de tabakslobby uh, deze keer het niet heeft kunnen tegenhouden. Uh, het is overigens, als ik even mag corrigeren, geen volstrekte verbieden van reclame. Op de plaats van verkoop blijft reclame mogelijk. Dus de tevreden roker die uh, wil weten welk merk hij moet uh, roken... die kan nog altijd in de tabakswinkel terecht om te zien welke merken er allemaal zijn. Ja, ja, het hoeft niet onder de toonbank verkocht te worden. Gelukkig niet. Nee. Goed, ik uh, kom uh, straks bij je terug om verder te praten over hoe dit nou uh, precies tot stand gekomen is, deze overwinning. Maar ik wil eerst even naar Wilbert Schreurs: uh, het over de geschiedenis van de tabaksreclame hebben. Of uh, beter gezegd, over de sigarettenreclame. Uh, vanaf wanneer kennen we eigenlijk de sigaret? Nou, de geleerden zijn het er niet helemaal over eens. In de 16e eeuw zijn al de eerste rietstengeltjes aangetroffen in midden amerika waar tabak in zat. Eigenlijk de voorlopers van de sigaret. Maar de sigaret waar we het vandaag de dag over hebben... die stamt uit de 19e eeuw, toen het mogelijk werd eind 19e eeuw... om machinaal sigaretten te gaan vervaardigen. Ja, ja. En hoe werden die toen aan de man gebracht? Was dat... Uh... Direct al met reclames zoals we, zoals we ze nu kennen? Nou, dat is al, al vrij vroeg. Als je nagaat dat 1885 de uh, eerste Nederlandse sigarettenfabriek geopend is... en uh, aan het begin van deze eeuw tref je in de kranten al de eerste advertenties aan. Mm -hmm. Dus uh, ja, de reclame bestond uiteraard toen al en uh, is al vrij vroeg op gang gekomen. Ja. En hoe deden ze dat dan in die tijd, de aandacht van de mensen trekken? Nou, uh, je ziet in het... In de eerste decennia van deze eeuw... zie je met name merken die uit, uh, uit Egypte, Turkije, Griekenland komen. Dus eigenlijk een beetje ooster, zeg maar. Oh, ja. En die associaties zie je dan ook terug. Dat zijn merken die vandaag de dag uh, bij mij weten niet meer verkocht worden. Je had een merk als Kyazim Emin. Je had een merk als Serdar. Dat waren uh, sigaretten die, die, ja, die werden geassocieerd met de Oriënt. En dan zag je dan ook vaak uh, echt hele mooie, hele, hele kunstzinnige uh, afbeeldingen, verpakkingen met, met uh, Oosterse vrouwen en met uh, ja, allerlei uh, tempels en wat iets meer zei. Ja, het was exotisch om te horen. Inderdaad. Ja, dat zie je nu toch ook nog wel eens in ja. restaurants terug. En wanneer kom, komt die Amerikaanse sigaret dan op? Dan komt uh, zo rond de jaar 2030 de Amerikaanse sigaretten in de Nederlandse markt op. Dat is iets wat destijds door de, door de kenners uh, mm -hmm. niet echt gewaardeerd werd. Want dat waren sigaretten die chemisch bewerkt waren. Terwijl de andere sigaretten, de oosterse sigaretten, die waren natuurlijker. Maar Puur. Uh, de Amerikanen die hadden natuurlijk uh, wel iets meer kaas gegeten van reclame. En wisten dat ook uh, stevig te ondersteunen. Ja. En deden die dat dan op eenzelfde manier? Uh, of... Nee, daar zie je ook meteen een, een, een omslag die wel, wel interessant is. Want die Amerikaanse sigaretten, daar zie je verder niks in terug van verwijzingen naar, uh, naar de oriënt. Daar zie je direct een appel op, uh, op wat voor de roker goed zou zijn. Mm. Dan heb je merken als, als Winfield, die adverteerde met uh, blijf jong, rook Winfield. Of het uh, merk Dr. Dushkind wat al in, de, in zijn naam natuurlijk een aardige... Aardige link legt. En uh, daar was het dan: blijf kalm. Neem een dokter douchkind hmm. En ook een heel mooi, werk is, uh, een heel mooi merk is uh, Chief Whip: uh, de beste sigaret voor je gezondheid. Ja, de gezonde sigaret ja. is een intrede. Ja. Ja. Chief Whip is, is een merk wat, uh, wat heel actief uh, gepromoot werd met de beroemde slogan: Chief Whip op ieders lip. Daar is nog eens een liedje voor, uh, voor geschreven. En dat het ging als volgt. Althans, ik, ik zing het niet, want ik heb daar verder geen... Uh... Geen melodie bij. Nee, maar uh, wel de tekst. Geen zangstem. Nee. Uh, wij kennen dat beroemde attest voor ieder groot en klein. De Chief Whip zal het allerbest voor uw gezondheid zijn. Een medicijn die ieder smaakt. En het is een sprekend feit dat hij, die van gezondheid blaakt, koopt deze kwaliteit. Ja, ja. Dus dat... Uh... Ja. Maar ja, ze wisten ook echt nog niet dat het ongezond was natuurlijk in die tijd. Hè. Nou, dus ja, dat... Die indruk krijg je. Ja. Ik kan me nauwelijks voorstellen, eerlijk gezegd, als je nagaat het sigaret al zo lang bestond, dat er toch op een gegeven moment wel signalen moeten zijn geweest dat uh, mensen er uh, last van kregen. Mm -hmm. Maar daar wordt in ieder geval in de reclame absoluut over gezwegen. Ja. Maar bij de, de, dit soort reclames, op wie waren die nou gericht? Was dat op jongeren, ouderen, mannen, vrouwen? Is daar iets over in? Nou, het was uh, met name mannen. Maar je ziet ook uh, van begin af aan wel dat uh, geappelleerd werd aan vrouwen, maar uh, met name in een land als Nederland lag dat wat moeilijker. Hè. In Amerika deden ze daar over het algemeen uh, niet, zo, uh, niet zo moeilijk over, maar hier mm -hmm. was toch een vrouw die rookte, was tot uh, aan de Tweede Wereldoorlog was iets net als een vrouw die bier dronk, dat, uh, dat hoorde niet. Dat was ordinair. Ja. Ja, maar na de oorlog dan... Na de oorlog ook, krijg je die omslag. Ja, ja. Dan krijg je ook speciale merken die op vrouwen gericht zijn. Dan krijg je na verloop van tijd... Dan zijn we al iets verder. Dan krijg je in 1958 krijg je Peter Stuyvesant, Bij uitstek merk wat mm -hmm. uh, zich op vrouwen richtte. En dan krijg je later de merken als Tivoli en Belinda. Dat echt pure vrouwenmerken waren. En waar je dan ook echt... Zowel in de verpakking als in de reclame... Was dat helemaal gefocust op die doelgroep. Ja, en dan begin jaren 60 dan verovert Caballero de maken. een Nederlandse sigaret. Ja, dat is op zich wel aardig, want eh, terwijl tot op dat moment sigaretten dus... Eh, of uit het oosten kwamen vaak, of uit Engeland of uit Amerika... althans de, de associaties daaromheen... was Caballero dus een, een sigaret van Nederlandse makelij... met wat Spaans-Mexicaanse eh, afbeelding. En dat was echt een zorgenkindje. En... Eh, Destijds de, de, de directeur van Laurens die heeft toen uh, gevraagd aan de reclameman die voor dat uh, merk werkte om een uh, marketingplan te ontwikkelen. Dat heeft hij gedaan en dat kwam erop uh, neer dat het pakje geen 20 maar 25 sigaretten uh, bevatten voor dezelfde prijs. Dus dat betekent dat je gewoon 50 graden cadeau kreeg. Ja, ja dat, dat ook bij toen, de Hollanders ontzettend aan. is toen stevig gepromoot met, met echt, echt uh, behoorlijk agressieve reclame. Hmm. En uh, Caballero is toegekomen op een marktaandeel van 34 procent. Dus dat is ongelooflijk. 34 procent? Ja. ja. En allemaal op basis van dat A4'tje. Ja, bestaan er nu uh, merken die daar ook maar in de buurt komen? Heb nou, idee? ik weet niet precies wat het marktendeel deel van Marlboro is. Maar ook dat is een uh, sigaret die, dus dankzij reclame, heel ver gekomen is. Die zaten ja. in het midden van de jaren zeventig op ongeveer 1%. Mm -hmm. En zijn nu marktleider in, in Nederland, bij mij ja. weten. Ze zijn en? inderdaad ruimschoots marktleider. Met uh, een percentage, dacht ik, ook ruim boven de 30%. En zeker bij jongeren scoort uh, Marlboro heel hoog. Ja, bouwden wij erbij die begin jaren zestig, wanneer uh, Caballero dan zo hoog scoort... dat is eigenlijk ook de tijd dat uit Amerika de eerste berichten komen... dat roken uh, invloed op de gezondheid had, uh, kanker veroorzaakte. De eerste echte bewijzen. Nou, Toen kwam het rapport van de Surgeon General uit. Dat is een soort hoofdinspecteur voor de volgezondheid in Amerika. En die vatte alle gegevens nog eens een keer goed samen. Er waren dus wel mm. eerder allerlei onderzoeken geweest, maar die waren vrij incidenteel. En daaruit bleek onontstotelijk dat roken longkanker veroorzaakte. En dat kreeg toen ook heel veel publiciteit en dat leidde ook uh, gewoon tot, tot, tot aanpassingen uh, de, van de tabaksindustrie. Want die ging zich toen pas echt te weerstellen tegen, die, uh, tegen de, de stelling dat uh, roken kanker veroorzaakt. Ja, ja dat, dat gingen ze ontkennen. Dat, dat ontkenden ze. ze. Ze zeggen van ja, het is, geen, het is geen medisch onderzoek. In de zin van dat je precies kunt zeggen van dat onderdeeltje van de teer... zorgt voor die mutatie in de genen die die kankers veroorzaakt. Nee, het was epidemiologisch onderzoek. Dat wil zeggen dat je gewoon grote bevolkingsgroepen met elkaar vergelijkt. En alleen waarbij dan vooral het rookgedrag... ...verschilt tussen die twee bevolkingsgroepen. En dan kijk je hoeveel longkanker daar in beide bevolkingsgroepen voorkomt. Mm -hmm. Dat is een hele wetenschappelijke methode om met zekerheid vast te stellen... ...dat een oorzakelijk verband bestaat tussen dat roken en die longkanker. Maar dat vertelt je natuurlijk niet wat nou precies het medische proces is... Uh, ...wat door sigarettenroken het longkanker veroorzaakt. Het maakt het wel voorkomen duidelijk dat die samenhanger is. Ja, ja, maar de sigarettenindustrie probeerde daaronder uit te komen. Ja, die heeft voortdurend, en dat is tot voor kort eigenlijk ook altijd de, de tactiek geweest... Uh, zoiets gezegd van, ja, nou, alle dingen in het leven brengen risico's met zich mee... en dat zal met roken ook wel zo zijn. Maar het is nog nooit onomstotelijk aangetoond dat uh, roken kanker veroorzaakt. Nou, uh, dat bij elke nieuwe kwestie die bestaat tussen roken en gezondheid... wordt precies diezelfde tactiek toegepast dat men feitelijk... Uh, eigenlijk uh, probeert te ontkennen dat het zo is. En ook voortdurend met uh, ja, eigen wetenschappelijk onderzoek probeert verwarring daarover te zaaien. Het is, uh, men zegt niet ronduit van nou ja, dat risico is er, maar dat moet iedereen zelf beoordelen. Nee, het is gewoon echt uh, van dat risico mm -hmm. is er eigenlijk niet. Ja. Is het nou zo dat vanaf begin jaren 60 hè, dat, uh, dat die, die harde gegevens bekend worden uit Amerika? En dan krijg je in Nederland dokter Mijnsma, een voorganger van u. Die begint dan uh, de strijd tegen het roken. Uh, is dat echt een strijd geweest? Dat is echt een strijd geweest. Uh, je moet het zo zien dat uh, toen was uh, roken net zoiets als nu uh, spa-water drinken. Er was geen flauw benul van eventuele risico's. Sterker nog, er werd ook vaak reclame gemaakt met gezondheidsclaims. Dus uh, fluweel voor de keel. Uh, meneer Scheurs zei dat al. En bijvoorbeeld er werd ook reclame gemaakt met... Uh, More doctors smoke camel than any other brand. Nou, wa waarmee je dus geïmpliceerd wordt. Nou, die dokters die weten wel wat van gezondheid. En uh, als die camel roken zal er wel niks aan de hand zijn. En dat is, uh, dat is uh, dus voortdurend ook het geval geweest. En sinds dat moment is ook productvernieuwing in de zin van filters en uh, dergelijke, is een uh, weg geweest... waar langs de sigarettenindustrie heeft geprobeerd om uh, de mensen gerust te stellen... wat betreft de, de gezondheid van het roken. Dat het dus mogelijk is om te roken zonder dat je veel risico loopt. Ja, ja, men blijft steeds zoeken naar die gezonde sigaretten. Ja, maar dat is bijvoorbeeld terug te zien in het succes van een merk als uh, Roxy Dual Filter... Althans, niet zo heel lang een succes geweest. Maar mm -hmm. toch, op ja. een zeker moment uh, zijn ze op 6% marktaandeel gekomen. En dat hebben ze gedaan door een sigaret te lanceren... die dan uh, geadverteerd werd als, als een sigaret met weinig teren en nicotine. En een campagne met onder andere Johan Cruijff. Ja, ja. Er is ook nog ooit een soort halvaret geweest, hè? Ja, je hebt toen een aantal merken... Uh, de tabaksindustrie had daar wat onenigheid over. Men had eigenlijk de afspraak om... Helemaal geen link te leggen tussen uh, uh, roken en gezondheid. Maar er waren er een paar die op een zeker moment dat doorbroken hebben. En toen heb je, naast de Roxy -Dual filter heb je Kelly gekregen en, en nog wat van die merken. Je had Peter Stuyvesand, ultra maalt. Mm -hmm. en... Maar je kunt ook heel duidelijk zien dat die merken dan een flink marktaandeel kregen. Gewoon omdat mensen eigenlijk verslaafd zijn aan roken. Dat is nou eenmaal zo, nicotine maakt je verslaafd. En uh, dan wil men toch blijven roken, maar dan hoopt men minder risico te lopen. Terwijl helaas juist het omgekeerde het geval is, je hebt behoefte aan een bepaalde hoeveelheid nicotine. En als er minder nicotine in een sigaret zit, ga je dus meer van die sigaretten roken, dan krijg je dus uiteindelijk net zoveel teer binnen. Ja, ja. Dus wat dat betreft is de lichte sigaret is echt een pure fopspeen waar je voornamelijk de sigarettenindustrie een plezier mee doet als je er veel van koopt. Ja. Ja, vanaf het moment dat is komen uh, vast te staan, hè, dat uh, roken een slechte zaak is voor de gezondheid... is het ook uh, niet alleen een strijd geworden tussen doktoren en de tabaksindustrie. Uh, de overheid kon ook niet aan de kant blijven staan. En voor we daarover verder praten, uh, laten we even luisteren naar een fragment uit Cairo's Echo uit 1972. Een ambtelijke werkgroep gaat minister Stuit adviseren de reclame voor het roken stevig aan banden te leggen. De Groninger sigarettenfabriek Niemeyer loopt daarop al vooruit... en had zich het ongenoegen van alle andere fabrikanten op de hals... door het gezondheidsaspect erbij te betrekken... en een waarschuwing op zijn pakjes aan te brengen... die het teer- en nicotinegehalte moeten aangeven. Ben Smit spreekt in Amsterdam met onze nationale anti-rookpropagandist Dr. Meijtsma. Wat vindt u van dit rapport? Dit rapport bevat op zichzelf niet zo vreselijk veel nieuws. Ik dacht alleen dat het opmerkelijk is dat het gezondheidsaspect... niet meer in de reclame mag verschijnen... Ik dacht aan de andere kant dat Niemeyer dus deze code wil gaan doorbreken... met zijn activiteiten van de afgelopen paar uur. Activiteiten die u al getypeerd hebt als bedriegelijk voor de consument? Inderdaad, er zijn op het ogenblik dus, dus, dus reclame of advertenties verschenen... waarin gesuggereerd wordt dat een bepaald merk van Niemeyer... Uh, tamelijk veilig is. Ik dacht dat de roker daar vreselijk moest uitkijken... stel je voor dat alle mensen morgen op dat merk van die me meijer zouden overstappen... dan zal pas over tien jaar op zijn vroegst beoordeeld kunnen worden... of inderdaad de sterft is afgenomen waar ik mij voor inzet. Ik dacht dat dit gewoon een reclamestunt was... om hun eigen merken verder te propageren. Ik dacht dat ik van deze situatie dankbaar gebruik ga maken. Ik ga weer met grote vuilheid ageren, want mijn werk is pas klaar... als de laatste sigaret uit deze samenleving verdwenen is. Ja. Goed, dat was de pingel van Echo ook nog even. Boudewijn de Blij, toen al maatregelen om de reclame te beperken, hè? Inderdaad, en uh, dat is uh, in feite lange tijd uh, beperkt gebleven, wat betreft dan overheidsmaatregelen, tot de, uh, het niet uitzenden van sigarettenreclame op radio en tv. Dat is eigenlijk uh, nooit het geval geweest. Het is vanaf het begin verboden, ook omdat daar een Europese richtlijn over bestond en Nederland relatief laat was met uh, radio en tv reclame. Ja. Maar voor het overige heeft de tabaksindustrie, of de, de, zeg maar de bedrijfstak... inclusief de uitgeverijen en dergelijke... altijd zelf een soort zelfregulering in stand gehouden... Eh, die dan ook niet door de overheid werd eh, bepaald... en ook niet door de overheid werd gecontroleerd. En eh, die zelfregulering eh, die loopt nu denk ik op zijn laatste benen. Eh, de, de reclamecode die loopt af eh, volgend jaar... En met de Europese richtlijn in het vooruitzicht... ligt het natuurlijk wel erg voor de hand dat er nu uh, wetgeving van de overheid komt. Ja, en nu toch die, die Europese richtlijnen te sprake komen. Uh, al in 1989 lag, lag zo'n zo voorstel in het Europese parlement. Hè. Hoe komt het dat het zo ontzettend lang geduurd heeft? Uh, er was eigenlijk uh, een enorme verdeeldheid in de Raad van Ministers. Er was een, een flink aantal landen, eigenlijk een meerderheid van Europa was er voor... Maar er waren een flink aantal landen ook fel tegen, en daar hoorde Nederland bij, eh, mede met het argument van we hebben zo'n goede reclamecode. Eh, maar niemand wilde het van de agenda halen, nog van de voor, en nog van de tegenstanders, simpelweg omdat men hoopte uiteindelijk de ander te overtuigen. En eh, uiteindelijk is het zo gegaan dat eh, door de regeringswisseling in Engeland, waar Labour aan de macht kwam, eh, ontstond er de mogelijkheid dat als Nederland over zou steken dat er dan een meerderheid zou komen. En de Nederlandse regering had de Kamer beloofd... om in die situatie opnieuw te overleggen. En mevrouw Borst, onze minister van Volksgezondheid, heeft toen de regering voorgesteld om eh, toch in, uit hoofden... van de enorme gezondheidsschade van sigaretten... die reclamebeperking toe te passen. Uh, en ze heeft daarvan de regering en de Kamer mm -hmm. weten te overtuigen wat een uh, knappe politieke prestatie is, denk ik. Ja, ja. en zo zijn we van een van de grootste tegenstanders van een reclameverbod opeens voorstander geworden. Dat is inderdaad het geval, uh, maar dat is in Nederland ook niet zonder discussie uh, gegaan. Uh, de VVD is, uh, de, heeft heel sterk, ook mede op ideologische gronden, uh, zich verzet tegen zo'n beperking van reclame. Het is dus geen volstrekt verbod. En uh, nou, die discussie heeft, uh, is uiteindelijk in de Kamer beslist uh, hm. bij, bij motie. Ja. Maar nou, nou zeggen de tegenstanders uh, van zo'n verbod, die zeggen het helpt niks. Want uh, in Finland en Noorwegen, waar al eerder een reclameverbod was, daar is men meer gaan roken. Ja, ik snap niet hoe men aan die cijfers komt. Als je de cijfers gewoon netjes op een rijtje zet, zie je gewoon dat uh, een reclameverbod effectief is. Zeker als je dat uh, inbedt in een geheel van maatregelen om uh, het roken een beetje terug te dringen. Ik denk dat reclame buitengewoon belangrijk is om uh, ervoor te zorgen dat roken uh, een, een, een positief imago heeft. En, want dat is ook precies wat die reclame vooral is. Het is zelden inhoudelijke reclame. Het gaat altijd over het imago uh, dat de sigaret geeft. En dat is zeer aantrekkelijk voor jongeren. En uh, dat is dan ook wat de industrie uh, probeert te bereiken. Jongeren aan zich te binden... Want als iemand eenmaal besloten heeft een bepaald merk te roken, kan je hopen dat hij dat de ruimte tijd zal blijven doen. Ja, ja, maar ook om niet-rokers aan het roken te brengen. Want de industrie zegt altijd van ja, ze roken toch wel, en wat ons aangaat, die reclame is alleen maar om ze naar ons merk te krijgen. Ja, dat is een beetje onwaarschijnlijk. Ga eens met willekeurig wie praten over reclame. Reclame heeft altijd ook het doel om het product op zichzelf aan de man te brengen. En eh, dan zou zouden sigaretten het enige product zijn waarvan niet wordt beoogd om met reclame de omzet te verhogen. Dat is wel heel raar, hè? Ja, lijkt mij ook raar. En we hebben het nu steeds over een reclameverbod... maar uh, dat dat verbod nu is aangenomen door het Europees Parlement... betekent nog niet dat we opeens in onze dag- en weekbladen... nu uh, vanaf volgende week geen reclame meer tegenkomen, hè? Nee, dat gaat anders. Uh, Zo'n richtlijn richt zich tot de lidstaten. En die lidstaten moeten dan de wetgeving maken waarmee de richtlijn wordt ingevuld. Dus uh, de richtlijn is niet rechtstreeks van toepassing op de burgers... maar de lidstaten hebben drie jaar de tijd om een wetgeving aan te passen... Zodat, zodanig dat aan de richtlijn wordt voldaan. Ja, ja dus het kan nog jaren duren. Nou, uh, er is drie jaar de tijd ja. om uh, in ieder geval ervoor te zorgen... dat de buitenreclame voor tabaksproducten verdwijnt. Dus uh, dat zou dan toch in uh, mei 2002, uh, 2001 het geval moeten zijn. Ja, maar de tabakslobby wil ook nog naar het Europese hof... Dus... Maar dat heeft, zoals dat heet, uh, ja, sowieso technische zijn, mm -hmm. geen schorsende werking. Dus dat betekent dat zolang dat proces duurt, geldt de richtlijn gewoon. Pas als de uitspraak zou zijn dat de richtlijn op onderdelen onjuist zou zijn... Uh, heeft die uitspraak enige werking op de richtlijn. In de, in de tussentijd uh, geldt gewoon uh, de werking van de richtlijn. En zo'n proces kan heel lang duren. En overigens uh, zie ik dat met de vertrouwen tegemoet... Aangezien uh, alle juridische diensten van uh, de Europese parlement, de Europese commissie, de Europese raad van ministers... die hebben natuurlijk zeer nauwkeurig naar dit geheel gekeken. En die zijn ervan overtuigd dat deze richtlijn klopt. Ja. Wilbert Scheurs, bouwden wij de blij zitten met vertrouwen tegemoet. Hebben uh, de reclamejongens nog uitwijkmogelijkheden om via, op indirecte manier toch reclame te maken? Nou, ik denk het wel... Die merken die nu ook een sterke positie hebben. Een merk als Marlboro bijvoorbeeld, wat met zijn rood-wit al zover is... dat heel veel mensen alleen die kleur hoeven te zien om aan Marlboro te denken. Of nog sterker, dat mensen alleen maar een cowboy ergens door de prairie hoeven zien te lopen... en meteen aan Marlboro denken. Zulke merken kunnen natuurlijk nog een tijd door. Bovendien... Uh, zijn er veel merken die uh, gebruik maken van alternatieve manieren om aandacht te trekken. Niet door advertenties, maar sponsoring. Afgelopen vrijdag stond er in de Volkskrant nog een groot artikel... over de sponsoractiviteiten van onder andere tabaksfabrikanten. Ja. Uh, en uh, dat Mag. zal het nog wel even doorgaan. Maar dat, ja. Die sponsoring wordt op een gegeven moment ook verboden. Dat duurt wel langer. Maar uh, ik ben het geheel met Wilbert Scheurs eens... dat de creativiteit van de reclamemakers van de sigarettenfabrikanten heel groot is... Uh, bedoel, ik kijk zelf ook altijd met plezier naar sommige sigaretadvertenties. Uh, hoe ze dat alweer voor elkaar krijgen om het zo mooi te doen. En dat het ongetwijfeld zo is dat ze nieuwe wegen zullen zoeken om hun doelen te bereiken. Ja, en het wordt als, alleen gewoon moeilijker voor jou. als bestrijder blijft er werk aan de winkel? Dat verwacht ik wel. Oké. Okay. Allebei bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Het gesprek in 1998, naar aanleiding van het besluit toen van het Europese parlement om directe en indirecte reclame voor tabak te verbieden. Maar reclamemakers zijn en blijven inderdaad heel inventief. Dr. Anders P. steekt zijn liefde voor roken niet onder stoelen of banken. Hij zou er volgens mij met zijn bevlogenheid vast hele verleidelijke teksten voor kunnen schrijven, vermoed ik zo. Wat te denken, bijvoorbeeld... van zijn passievolle betoog... over gouloizen. Wat ik naast de kretek... Uh, toch met ere wil noemen... dat is de gouloize. Uh, de Franse sigaretten. Want die, spreek, uh, die spreken...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 Goalwazen hebben nog één sympathieke eigenschap, namelijk uh, je kunt met een aangestoken goalwazen rondlopen, uh, je hoeft niet te trekken, de goalwazen gaat vanzelf uit. En uh, daar kun je dan een hele dag mee doorbrengen, wat natuurlijk zuinig is.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 Dr. Anders P. Inmiddels 93 jaar geworden... dus sommige mensen worden er toch nog oud mee. Han Reiziger strijkt neer bij Sherry Duins... die een lekker sigaretje opsteekt... tijdens het heerlijk beluisteren van zijn favoriete muziek. Een cyan detail is dat deze veelzijdige Duins... ik noem maar even een uh, rijtje van zijn bezigheden op... hij is onderzoeksjournalist, schrijver... Regisseur, cineast, documentairemaker en performer. Wel nu een cian detail is in ieder geval... dat hij tijdens het maken van de film voor zijn themaavond over roken... zelf gestopt is met roken. Sherry Duins kon de confrontaties met scootmobiels... die bemand werden door piepende mensen in ademnood... gewoonweg niet meer aan. Maar in dit gesprek was hij nog niet zover. En dit is de stem van Sherry Duins. Hij is een van de... Wintergasten. Sherry Duins, mijn uh, televisiecollega, collega Sherry uh, Eindredacteur, televisie. Hè? Maar vooral een maker van hele mooie documentaires. Ja, dat is het laatste vooral. En vooral van mooie. vind ik fijn dat je dat zegt. Mooie, dat kan ik niet vaak genoeg horen. Ja. Maar dat is, daar ligt jouw liefde toch, hè? Ja, het maken van programma's. Dat vind ik eigenlijk, uh, uh, als ik heel eerlijk ben, het enige interessante. Of het maken van dingen. Of het nou een boek is... Of met Armando en Johnny van en op toneel met de Heerenleed. Uh, het maken van dingen vind ik interessant. Daar, uh, Je ja. bent niet een echte beleidsmaker achter een bureau. Um, nee, dat is, nee want, uh, dat, is niet, dat is niet waar mijn ambitie nou per, uh, nou per se ligt... om daar uh, een gewichtig bureau met een, met een naambordje op de deur... met een klapsigaar en dan een beetje... Uh, uh, over andere mensen te gaan zitten beslissen en beschikken. Dat is, niet, dat is niet echt waar mijn hart uit gaat, naar uitgaat, moet ik zeggen. Op pad, met een camera of met een bloknootje. Het, het avontuur tegemoet, de werkelijkheid uh, verkennen. Dat vind, ik, uh, dat vind ik interessant. Ja, of op je werkkamer schrijven natuurlijk. Ja, ja of op mijn werkkamer schrijven, ja. ja. Met muziek erbij? Ja, altijd, ja ik heb, heel vaak heb ik, uh, heb ik muziek erbij. Ik heb bijvoorbeeld De Zondagjongen. Dat is een roman, die wordt op dit moment... wordt die, uh, verfilmd door Pieter Verhoef. Daarvan heb ik uh, een groter gedeelte geschreven met... Uh, als steun bijna, zou je kunnen zeggen. Uh, met allerlei stukken van Bach uitgevoerd door Glenn Gould. Maar ook bijvoorbeeld met uh, het Requiem van Dwarzak. Uh, en soms zelfs met, uh, hoe raar dat ook klinken mag... met, uh, met uh, hoe heet het stuk, Canto Ostinato van Simeon ten Holt... Dat liet ik me eindeloos, eindeloos, uh, liet ik dat maar voortgaan. Ja. Uh, vooral ook omdat die muziek maar eindeloos voortgaat. Uh, ik moet altijd een soort geluids- uh, of, of sfeermakende uh, uh, achtergrond hebben. Dat vind ik heel aangenaam. We gaan weer met muziek door. Uh, ja, door... ik heb hier een aardige variant van As Time Goes By. Daar hebben we het al eerder over gehad. En dit keer in de uitvoering van de door mij zo zeer bewonderde uh, Tiny Tim. Het is een plaatje, dus dat moet ik even opleggen. Het zal weer krassen en kraken. Het is een, een oude plaat. Een mooie groene hoes zit hij in, hè? Een hele oude plaat. Nou ja, iets netjes. Ja. Dit is het dus nog niet, dat begrijp je wel, hè? Ik zou zo'n vriend wel een huis willen ja. hebben. Ja. Een huiszanger. het wil een dubbele snelheid zien. Dan <laughs> nou neemt hij afscheid van ons. Dat ook met een karikatuur, hè? Ja, belachelijk. Juist. Nou met een gezellig pijpje erbij. Thank you my dear friends. Thank you one and all for coming to the wall. I hope you've had a splendid time. And as all things must end, so must our little album. And I can think of no better way to leave you than with the words of this song. This day and age we're living in Gives cause for apprehension With speed and new invention And things like their dimension Yet we get a trifle weary With Mr. Einstein's theory So we must get down to earth at times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 A fundamental thing supply and time goes by when i love you on that you can Jealousy and hate Woman needs man Man must have his day On that you can rely It's still the same old story A fight for love and glory A case of do or die Ja, en dat uh, pijpje steekt Sherry Duins tegenwoordig... tijdens het beluisteren van zijn favoriete muziek dus niet meer op. U luistert op Radio 1 naar Woord van de VPRO. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Of u stuurt een kaartje. En dat kan naar de VPRO ter attentie van Woord... postbus 11 1200 JC in Hilversum. En Woord wordt gemaakt in samenwerking met het VPRO Radioarchief. En dat is dan weer te vinden op vpro.nl slash radioarchief. Dit was het voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Met afgestofte parels uit het archief van de VPRO. Woord wordt gemaakt door Nora Romanesco, Marjoke Rorda, Nienke Vijs, geert Strenghold Strengholt en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. En de techniek was vannacht in handen van Gert van Dam... En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Ik wens u een heel mooi herfstweekend toe en heel graag tot volgende week. Nog even van Koten de Bie. Want papa die rookt niet meer. Ja, mijn pap, dat heb je ook al vorige week beloofd. Knul, ik leg hem op de rookpoot. Kijk hoe die doof. Want ik beroof je dat ik zal stoppen. Dit wordt de laatste. Ik schrijf u aan. Anders gaat pas. En bovendien is het een filter sigaren, anders dan anderen zal ik vuur Zal niet meer gebeuren, ik voel dat het me lukken gaat. Zonder slaan en knallen met de deuren of s'nachts naar de automaat. Papa, kan ik je vertrouwen? Gaat het niet als vorige keer? Want na twintig Een knul dat stond er buiten, moeder ging toen van ons heen. Maar vanavond wil ik echt besluiten, ik rook er nog maar één. Pap, je bent de knapste papa van het hele land. Knul, je bent een grote kerel, geef me dus een hand. Want ik beloof je, dat ik zal stond. Voor de laatste, ik schijf u uit. Anders gaat papa straks mij. Is het een filter sigaret? Anders dan anderen zal ik veranderen. En daarom moet jij nu heel vlug naar bed. Wel de papa? Wel de knul De Geheimen van Barslet. Bij een vreemd, we hebben vreemd gegaan met mijn man. Erop. Ik kan het uitleggen, Thijmen. Ik kom je als geheim, geen heilige rot praatjes niet. Heddy, wacht over. kom op, naar buiten. Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2. Wist u dat kinderen MS kunnen krijgen? Ik niet. Jonge kinderen die zorgeloos moeten kunnen rennen en spelen...